10 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg en Guilaine Plag. Illegalen moeten 5 euro eigen bijdrage gaan betalen voor hun medicijnen. En dat gaat tot problemen leiden, volgens Stichting Inlia. En het einde voor de videodienst Ximon is in zicht. Nu eerst het NOS Journaal met Dorot Megens.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 Bemiddelaarsbedrijf Restment in Putten zegt dat het er eind vorig jaar voor heeft gezorgd... dat de gijzelaars Judith Spiegel en Boudewijn Berense in Jemen zijn vrijgelaten. De onderhandelingen duurden een half jaar. Over het verloop van het proces wil Restment niets zeggen. Berichten dat onder vermogende Nederlanders geld is ingezameld spreekt het bedrijf tegen. Volgens Restment is er geen losgeld betaald. Judith Spiegel en Boudewijn Berense werden op 10 december vrijgelaten...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 De Amsterdamse politie is er vanochtend vroeg wel ingeslaagd... om zes mensen aan te houden in verband met een mislukte plofkraak... op een geldautomaat, de politie. Zo te zien hebben ze geen buit kunnen maken. Vier verdachten zijn gevlucht op twee motoren. En vervolgens uh, krijgen wij informatie... Uh, dat uh, er twee motoren in een berging uh, staan. Uh, We gaan verder onderzoek uh, doen en uh, komen uit bij een woning... En daar hebben we vijf mannen en een vrouw aangehouden... in verband met deze zaak. Het CBA verwacht dat veel mensen hun rijbewijs niet op tijd kunnen verlengen... omdat veel psychiaters sinds kort weigeren om mensen te keuren. Sinds dit jaar zijn de tarieven voor zo'n keuring gehalveerd. De psychiaters vinden dat ze te weinig tijd krijgen... om een rapport te schrijven naar een consult dat de psychiater dat in 15 minuten moet kunnen doen. En aangezien deze keuringen zo complex zijn... Uh, en er zoveel eisen worden gesteld aan deze keuringen... is dat voor ons niet te doen. Ieder jaar verwijst het CBR zo'n 8000 mensen door... naar een psychiater voor een keuring. In Argentinië zijn drie doden gevallen toen de bliksem insloeg op een strand. 22 mensen raakten gewond. De strandgangers werden verrast door het onweer. Volgens een ooggetuige sloeg de bliksem plotseling in... Er lagen over het hele strand mensen op de grond. Slachtoffers werden door de klap meters weggeslingerd en kregen stuiptrekkingen door de schok. Het weer vandaag blijft het droog en schijnt de zon geregeld. In het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt maximaal 9 graden. Morgen trekt er een storing over het land met veel bewolking en lichte regen. Het wordt dan 5 tot 8 graden. Als startende ondernemer heeft u al genoeg te regelen. Smiddags inschrijven bij de Kamer van Koophandel... s'avonds visitekaartjes bestellen...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 De Ochtend. Met Guilene Plag en Jurgen van den Berg. Je het laatste deel van de reportageserie Hart en Ziel. De muziek van volkszangers is intussen algemeen geaccepteerd. Maar dat lijkt nog niet te zijn doorgedrongen tot de publieke omroep. Tot woede van de branche. Nou ja, ik kan er wel boos om worden. Want als ze uh, kijkers willen hebben... dan nodigen ze wel die volks succesvolle zangers uit... voor een uh, tv-gala of zo, om goede zier te uh, maken... Maar ze zijn niet uh, bezig om de carrières van die artiesten te ondersteunen. Nou, dan hebben ze deze week toch niet te klagen. Eerst nu de eigen bijdrage voor illegale. Duizenden vreemdelingen met medische klachten kunnen in de problemen komen. namelijk Omdat ze de verplichte eigen bijdrage niet kunnen betalen. Dat hoorden we ook al in het NOS-journaal. John van Tilborg van hulporganisatie Inlia. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is die groep waar we, het over dan, waar we het over hebben? Groot. Er zijn duizenden mensen afhankelijk van medicatie. En die krijgen medicatie nu gratis, omdat ze geen middelen hebben van, van bestaan. Dus ze hebben geen inkomsten, mogen niet werken, geen uitkeringen. En daar is deze regeling juist voor bedoeld. Ja, het gaat om 5 euro, hè, wat ze moeten gaan betalen, dus aan die eigen bijdrage. Moeten u en ik op zich ook, hè? Ja, maar dat is 5 euro per recept. En wij hebben een, wij hebben een inkomen. En als wij geen inkomen hebben, hebben we een uitkering. En dan zijn we verzekerd, want dat zijn we verplicht. Deze mensen mogen zich niet verzekeren. Die zijn via de wet uitgesloten van een verzekering. Dus eh, totaal niet te vergelijken daarmee. Nu nee, nou is er wel een regeling getroffen ooit... dat de zorgaanbieder de kosten kan declareren... bij het college voor zorgverzekeringen. Maar dat loopt aardig in de papieren. 3,7 miljoen euro. Nou, Er is ooit gepland dat dat zo'n 5 miljoen zou kosten. En daarom die 5 euro is ook geen bezuinigingsmaatregel. Hè? Het CVZ zegt zelf van die vijf euro die brengen we niet aan rekening... omdat we denken dat we moeten bezuinigen. Want da da da hoeveel dat we hierop gaan besparen hiermee is ons volstrekt niet duidelijk. Nee, ze doen het omdat ze zeggen er werd misbruik van gemaakt. Ja, nee, nee, dat zeggen ze niet. Ze zeggen... We denken dat er misschien wel misbruik van gemaakt wordt, maar moet je goed luisteren, als er wordt gehandeld in medicatie, dan houdt 5 euro dat niet tegen. Hè? Dat met 5 euro ga je niet die handel stoppen als dat zo is, maar het is niet zo, want wij zien gewoon dat mensen tekort hebben aan medicatie. Hè, dat het vaak al moeilijk is om ervoor te zorgen dat mensen de medicatie krijgen, soms moet je ook veel uitleg geven aan apothekers of een huisarts, hoe dat de regeling werkt. En soms gaan mensen gewoon veel te laat pas om medicatie, terwijl ze die al veel eerder nodig hebben. Dus het slaat echt nergens op. Nee, maar waarom denkt u dan dat ze het wel doen? Um, nou ja, ik kan niet hard maken dat, dat het een onderdeel is van het moeilijk maken van mensen die hier niet legaal blijven. En het raakt dan tegelijkertijd ook nog een keer vele duizenden wel legaal verblijvende. Maar ook voor deze illegale is dit niet een, zou dit niet een maatregel moeten zijn, omdat het namelijk tegen ons gaat werken. Kijk, die regeling is ooit bedacht. Het kan niet zo zijn dat mensen medisch noodzakelijke zorg ontberen, maar dan wordt het uiteindelijk erger, duurder, besmettelijker, risicovoller, openbare ordeproblemen, tiek die je daarmee krijgt. Dus al met al, in het belang van die patiënt, in het belang van je samenleving, wilde je dat niet. En nu zeg je, ja maar wie weet, misschien verkopen ze wel pillen. Nou, als je in het veld werkzaam bent, dan weet je dat het zo niet werkt. Nee. Dat is één en twee. Vijf euro kan dat niet stoppen. Dus die vijf euro kan nee, niet de goede reden zijn. Maar hoe groot zijn de problemen dan die hierdoor veroorzaakt gaan worden, denkt u? Heel groot. Uh, ik heb drie middelgrote gemeenten, heb ik uh, een inventarisatie van gemaakt... Uh, uh, hoeveel ernstige psychiatrische ze hebben. Dus mensen met een ernstige posttraumatische stressstoornis en die daarvoor... Uh, ...antidepressiva dan wel... Uh, ...antipsychotica gebruiken... ...dus uh, medicatie die... ...die voor mensen uh, gebruikt... ...en ingezet moet worden om te voorkomen... ...dat ze helemaal ontsporen... Mm -hmm. ...en dan heb je het al in die drie gemeenten... ...heb je het al snel over 100 mensen... Nou, je moet zich voorstellen dat die mensen allemaal kunnen gaan ontsporen... als die medicatie wordt ontregeld of als ze er niet bij kunnen. Want ze hebben geen geld, hè. Dus als ze er niet bij kunnen komen... of als het gewoon moeilijker wordt gemaakt... terwijl die drempels al vaak zo hoog liggen... omdat ze vaak niet weten hoe dat ze dat doen moeten... die mensen zijn niet goed bij hun hoofd, hè. Dat moet u even goed reageerden. En dan ontspoort het kan het tot dus... problemen in de openbare orde gaan leiden... en opnames in psychiatrische ziekenhuizen, bijvoorbeeld. Ja, ja, of ernstige ongelukken natuurlijk. We hebben andere ernstige ongelukken ook al gezien. Mensen hebben zichzelf in brand gestoken. Mensen hebben ook de hand aan anderen geslagen. Dus dat wil je dus absoluut niet. En dat is dan precies een van de redenen waarom dat instellingen en gemeentebesturen zeggen van... goh, hou die mensen in beeld. Ga ja, vooral niet zulke maatregelen treffen waardoor ze buiten beeld raken. of ernstige problemen gaan veroorzaken voor zichzelf of voor derden. En dat gebeurt nu wel. Kunt u met India nog iets betekenen? Kunt u nog um, iets tegen uh, dit besluit aantekenen? Nou ja, kijk, we zijn daar heel intensief mee bezig. We hebben op, op, op 23 januari ook een overleg met de logo gemeente. het landelijk overleg van gemeentebesturen in zaak opvang- en terugkeerbeleid. En daar zijn grote zorgen. En we zullen absoluut gaan vragen aan die minister en aan de CVZ om deze maatregel terug te drijven... Ja. weg de ernstige gevolgen die maar wij vrezen. De minister heeft al gezegd: ziekenhuizen lukt het ook vaak om een betalingsregeling te waar. treffen ik met vreemdelingen. Ik moet uh... zeggen dat heeft ze wel gezegd we ja, ik ben het er niet weet mee het, eens. Maar... Ik weet dat ze het gezegd heeft, maar wij, wij, ik spreek zelf met die ziekenhuizen. Ik zit met ze rond de tafel. Wij zijn mede oprichter geweest van deze hele regeling. He, dus ik, ik zit met die medische sector, zit ik met enige regelmaat rond de tafel. En ik kan u vertellen dat wij juist die mensen moeten gaan uitleggen. Dat al die kosten die ze maken aan deurwapens die ze op deze mensen afsturen. En nooit geïnkrijgen dat dat juist een enorme kostenpost voor zich is. Wat die ziekenhuizen ook inzien. En daarom die reden ook van afzien. Daar heb ik talloze brieven hiervan liggen. Dus uh, ik denk dat de minister toch. Nog eens even goed na vragen de CVZ. En hoe verder dat die informatie juist is. Dank u wel. John van Tilburg van Hulporganisatie India. Graag Films en series kijken via internet. Wie doet het niet, zou ik bijna zeggen. Het, het wordt in ieder geval steeds populairder volgens internet-experts. Maar een Nederlandse online videodienst kon nog nu aan dat ze ermee stoppen. Omdat er te weinig klanten zijn. Het is de videodienst Simon. Nick Wouters van de NOS is hier. Uh, ik ken het toevallig wel. Ik heb er wel eens een filmpje opgehaald. Uh, maar uh, heel veel mensen zullen het niet kennen. Wat is dat voor dienst? Het is een videotheek op internet die vooral uh, ja, Nederlandse producties aanbiedt. Arthouse films. Je moet dan denken bijvoorbeeld aan uh, Siska de Rat, Peppy en Kokkie. Je kan de stratenmaker op zeeshow terugkijken. Je klikt je aan en dan speelt zich dat meteen op je tv af. Uh, of op je computer waar je het ook wil uh, kijken. Ze zijn al sinds 2011 actief. En ze waren de eerste in Nederland die een abonnementsmodel introduceerden. Daar kon je... 11 euro nou, 9,50 per maand betalen. En dan kon je onbeperkt series en films via ja. Xiaomi kijken. Dus ze hadden een vooruitziende blik, zou je dan kunnen zeggen nu. Maar ze redden het niet. Hoe kan dat dan? Ja, ze zitten in een groeimarkt. Ze hadden erop gerekend dat die groei enorm zou zijn. Die groei is ook wel groot, maar niet zo groot zoals zij uh, verwacht hadden. Dat redden ze. Uh, daardoor redden ze het niet. En ze zitten ook nog eens in een niche. Want ze hebben die uh, arthouse films. Nou, ja, dat trekt niet iedereen aan. Die Nederlandse producties is ook niet iets wat uh, iedereen massaal gaat huren. Dus de grote blockbuster films, die hadden ze niet. Ja, concurrenten hebben die wel. En concurrenten zijn er steeds meer bijgekomen. Netflix uh, in september nog. Videoland heeft sinds kort ook zo'n abonnementsmodel. Waarbij je voor een vast bedrag onbeperkt films en series kunt kijken. Hoeveel, ja, hoeveel mensen hadden een abonnementje bij Simon? Ja, ze hadden 140.000 accounts. Ruim oh. 140.000, maar ja... Je kan een account aanmaken en er vervolgens nooit meer iets mee doen. Dus hoeveel mensen films keken, dat weten we niet. Ja, um, ja je zegt er zit een groei in die markt. Uh, ik zou zeggen, houd het nog even vol en misschien lift je dan mee. Ja, er zitten uh, zit ook genoeg organisaties achter uh, Ximon die ze kunnen steunen. Denk aan uh, Beeld en Geluid, het AI Film Instituut. Nederlandse Vereniging van Filmproducenten werkt er ook aan mee. Maar hun steun was toch niet genoeg om overeind te blijven. Dus gingen ze op zoek naar een nieuwe financier. Die hadden ze gevonden... Deze week gesprekken mee gehad, maar die liepen vast. En ja, nu kunnen ze het hoofd niet meer boven water houden. En ze dachten, voordat we failliet gaan... we gaan nu zelf aankondigen dat we nu gaan stoppen. Ja, en de boel verkopen bijvoorbeeld aan een van die andere grote partijen? Ja, dat uh, is nu de enige optie nog. Uh, ja, daarmee red je het natuurlijk ook niet. Dan, dan ben je al gestopt, maar dat gaan ze nu doen. Uh, want ze hebben allerlei rechten voor films en series... die interessant zijn uh, voor andere partijen. Dus ze gaan ze die nu aanbieden. Denk aan meer dan 4.000 films en series... En ja, Nederlandse filmproducenten willen die ook graag nog... dat die aangeboden worden nog steeds. Wow. Dus die hopen ook dat die nog verkocht worden. Dus misschien Videoland of uh, Pathé Thuis... of een van die andere aanbieders... Ja. dat binnenkort daar die films en series op te zien Wat zijn. gaat er met die 140.000 mensen gebeuren? Want die hebben dus een, een, een, in principe... hebben die daar nog een soort uh, strippenkaart. Die kunnen daar nog steeds filmpjes downloaden. Ja, die, uh, ja streamen heet het officieel. Streamen, dat, neem ik dus, die kwamen. <laughs> geeft niet Dat mogen ze blijven doen tot uh, 29 januari. Dan gaat de stekker eruit. Ja, en heb je nog te goed. Want dat kan ook dat je voor... vijf. Euro uh, te goed hebt om films te kijken, dan moet je dat voor die tijd opmaken. Ja, nou dan is dat bij deze gezegd 29 januari, dus dan gaat de stekker eruit bij Simon. Nick Wouters van de NOS, dankjewel. Ooit opgericht in Hoorn, deze band Johan. En zij trokken vijf jaar geleden de stekker eruit. Maar de muziek laten we natuurlijk nog altijd horen op Radio 1. Johan dus met Walking Away. is getting nowhere, what is it for? We've changed in many ways, forever lost and found. Better face it. Living memories wasted before. Just become a stranger to. Johan en walking away. Het aantal slachtoffers van het conflict in Zuid-Soedan... is veel groter dan tot nu toe werd gedacht. De International Crisis Group zegt dat er de afgelopen maand... meer dan 10.000 doden zijn gevallen. De Verenigde Naties schatten dat dodental tot nu toe op duizend. Hildebrand Bijleveld is journalist... leidt verschillende media in Zuid-Soedan... waaronder ook het radiostation Tamazou. Goedemorgen. Goedemorgen. Die nieuwe cijfers, hoe betrouwbaar zijn die wat u betreft... Ja, nou ik, ik denk dat mensen rustig kunnen aannemen dat het getal 10.000 is. Al denk ik niet dat het op enig wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd. Ik denk dat 10.000 een begin is. En als je ziet ook wat er nu gaande is op, op weg richting de twee ja, belangrijkste steden... die door de, door de rebellerende groepen zijn ingenomen... En dan denk ik dat daar honderden mensen ook aan de kant van de weg liggen, hè, doden... Dus ik vermoed dat 10.000 een begin is. Want hoe worden dat soort bedragen eigenlijk geschat? Hoe komt men aan die getallen? Ja, nou, in, in de, de belangrijkste steden uh, kun je het wel een beetje inschatten... wat daar aan doden gevallen zijn. Omdat veel mensen daar naartoe gebracht worden in het mortuarium... en daar begraven worden, uh, in collectieve graven vaak. Uh, dus daar kun je wel zien, zoals in Juba, konden dus we echt wel bijna wel wat tellen... dat daar zeker duizend doden zijn gevallen. Daar is de eerste, uh, zeg maar, uh, inschatting gemaakt... Maar wat er onderweg gebeurt naar, naar, uh, van Juba naar de hoofdsteden... Van in het gebied die dus uh, bezet worden door de andere groepen... nou, daar, daar hebben we geen uh, echt duidelijke inschatting. Maar ze vallen uh, echt als uh, bij bosjes. Uh, bedoel, de totale aanvallen tussen mensen tegen mensen... individuen die elkaar bevechten... Nou, dat, dat, dat gaat om heel veel... Nee, eigenlijk bespeur ik duiden. bij u, de ernst is nog veel groter dan alle getallen kunnen aangeven. Ja, en we praten hier dan ook nog over de directe doden als gevolg van de oorlogshandeling. Dus hè, mensen zeg maar die als granaten of of wat dan ook als gevolg daarvan uh, sterven. En uh, die, die, die zie je dan ook overal liggen. Uh, maar dan zijn er zijn natuurlijk al heel veel gevallen van mensen die vluchten. Zoals nou in Benchu, hè, dat is de oliestad waar nu heel erg om gevochten wordt uh, vandaag en gisteren. Nou, daar vallen, gaan de mensen dus bij duizenden de boeien in. Nou, mensen, uh, oudere mensen, kinderen, hebben geen drinken daar, uh, geen watervoorzieningen. Dus uh, als je ziek bent, als je diarree hebt of wat dan ook, uh, dan, uh, dan wordt het sterftecijfer onder kinderen bijvoorbeeld, heel erg hoog ja. vrouwen. Dus dat zijn dan uh, ook nog allerlei sterfgevallen die dan nu even nog niet worden meegerekend. Maar dan gaat het ook nog om vele duizenden. De vredesbesprekingen die nou zijn geïnitieerd, halen die iets uit? Hebben die effect gehad op de strijd? Nee, op dit moment niet. En ik denk eerlijk gezegd dat ze wachten. De, de beide partijen denken dat ze al vechtende nog wat kunnen winnen. En dus wachten met het tekenen van een, een staakt het vuren. Uh, want op zich ligt er een voorstel uh, waarvan de onderhandelende partijen in Addis Ababa, want daar zitten ze te onderhandelen, op zich wel eens zijn. Maar de uitvoering moet natuurlijk gesanctioneerd worden door hun leiders in het veld, in Zuid-Soedan. En uh, die, uh, die houden het nog een beetje tegen. Want ik denk dat ze beide denken dat ze nog een kans maken om ja. iets te winnen.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 met hart en ziel. Volg de muziek. Ja ja, hoeveel cd's van Jan Smit hebt u in de kast staan eigenlijk? En uh, keek u ook met zoveel plezier naar de reality soap over Frans Bauer? Hoe dat zo gekomen is, dat hoort u in de serie Met hart en ziel gemaakt door Anne van de Veen. Miljoenen mensen keken naar de RTL serie De Bauers. Dat was vroeger echt ondenkbaar. Nico Silvius van Radio NL. Mijn moeder die was fan van Frans Bauer en had cd's van Frans Bauer liggen. Maar als de familie op visite kwam of, uh, of vrienden of kennissen... dan gingen die cd's gingen de, de, de la in. En, uh, want ja, het was eigenlijk uh, ja, not done om, uh, om van Nederlandstalige muziek te, uh, te houden. Hopla, komt-ie. Volgens muziekarchivaris Maarten Eilander... werd er vroeger ook op Sunny Jordaan neergekeken. Gerard van Treven heeft hier een groot, uh, groot aandeel in gehad. Gerard uh, Reven was natuurlijk uh, ja, toch uh, wel echt een, een belangrijk auteur... erkend auteur in Nederland. En die kreeg op een gegeven moment een televisieshow uh, in, uh, in ja, midden jaren 70. En die haalde tot afgrijzen van, van iedereen die ook maar een beetje... Uh, de toe in Nederland, haalde die de zangeres onder naam in zijn programma... en hij zei van, dat vind ik het mooiste wat er is. En sindsdien je, krijg je een soort omslag dat levensliedzangers, maar ook volkssporten als voetbal... ineens gewoon geaccepteerd werden door de elite. En uh, ja, dan, en dan, dan wordt de elite eigenlijk uh, een onderdeel van het volk. Om het zo maar even te zeggen. Dus dat, dat, dat, dat is toen wel gebeurd. Nu is het heel normaal als je 13, 14, 15 jaar vindt, om Jan Smit leuk te vinden of Nikke Simon leuk te vinden. Of bij wijze van Jannes leuk te vinden of Frans Bouwer leuk te vinden. En kijk ook naar de soap van Frans Bouwer. Er keken 4, 5 miljoen mensen naar. Ik weet niet of je het weet, maar dat is een derde van Nederland. En datzelfde gebeurde ook met Nikke Simon en met, met Jan Smit. En er zijn talloze voorbeelden. Dus de muziek is nu ingeburgerd. Dat wil zeggen dat onze jongere generaties groeien op met het feit dat er Nederlandstalige muziek is. En dat je daar niet voor hoeft te schamen. Dus er is wel een verandering plaatsgevonden. Maar ja, dat duurt misschien wel 10, misschien wel 20 jaar voordat het zo ingeburgerd is dat het heel normaal is. Naar de muziekstudio, waar muziekproducent en tekstschrijver Tom Peters zit te werken aan een nieuwe cd. Dit wordt waarschijnlijk een van de singles van de Fantastico's de komende half jaar. En ik zag de hoofd al lekker meedijnen. <lacht> Ja, nou ja, ik vind het hartstikke leuk om dit te maken. En uh, in al zijn een eenvoud uh, geeft dat toch een heleboel mensen veel plezier. Dus dat is hartstikke leuk. Wordt er nog neergekeken op dit genre? Ja, zeker. Door veel, uh, door veel publieke omroep vooral. Af en toe via Tros, Dat is in mijn ogen veel te weinig. Maakt u dat kwaad?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 ik doe, het, ja, ik doe het echt met hart en ziel. En, uh, ik vind het alleen maar leuk. Ik kijk er zelf niet op neer. En als andere mensen er wel op neer zouden kijken, dan kan ik daar alleen maar om lachen. Dus. Nou, uh, we gaan een nieuwe hit horen. Ik ben benieuwd. Uh, nu ben ik de maar weer kwijt. Mike en Colin, dat was het, hè? Zeker, Mike en Colin. En het liedje heet uh, Er is maar één lieveling voor mij. Wat is de toekomst van de volkszanger? Nou, die wordt alleen maar groter, denk ik. Want uh, er is tot nu toe een grote beperking nog geweest... in de aanschaf van uh, de liedjes, de, de volksliedjes. Om een idee te geven dat uh, om op iTunes... in het verleden liedjes te hebben kunnen kopen... moest je in bezit zijn van een creditcard. En de meeste mensen die houden van volksliedjes... hebben geen creditcard. Nou, Ik denk dat er nu... in uh, in Nederland zo'n 20, 30 miljoen aan omzet uh, wordt gedraaid door uh, volksartiesten, zowel van de platenlabels als van de optredens. En dat zou zich denk ik wel kunnen gaan veranderhalve dan wel verdubbelen in de komende vijf jaar. Lijkt me een positief einde, hè? Zeker, maar de, ik, ik, ik hou me nog in, want ik denk dat het nog veel groter gaat worden. Hey, ik heb het genoteerd hoor. Mike en Colleen moeten we in de gaten houden. De Fantastico's, uh, prima allemaal. De volkszangers stonden in de spotlights deze week. En wat doen we dan volgende week? 4.000 euro, hartstikke mooi. Donaties aan gezondheidsgoede doelen helpen niet alleen de patiënt... maar ook de farmaceutische industrie. Ja, dat is pijnlijk genoeg meestal wel het geval. Het onderzoek dat de fondsen financieren is namelijk vaak gratis voorwerk... Voor een later winstgevend medicijn. Volgens mij werkt het zo. Volgens mij kan het niet anders dan zo. Ja, dat klopt niet. En daarom moeten ook die uh, fondsen een grotere plek hebben. Volgende week in De Ochtend op Radio 1. Het gezonde doel. De dat Ochtend. Stand.nl het Nederlandse milieubeleid is te lax, is de stelling vandaag... Nederland moet meer doen tegen de CO2-uitstoot. Het is ons gisteren verteld door de hoogste klimaatbaas van de Verenigde Naties. Met onze lage ligging verdwijnen we anders onder water. De vraag is of die opmerking terecht is of we in Nederland inderdaad te weinig doen. Dat gaan we eens voorleggen aan Peter Paul Ekker van Greenpeace. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u het eens of oneens met die stelling? Het Nederlandse milieubeleid is te lax. Uh, daar ben ik het mee eens. Um, Nederland, ja, we een beetje achter de feiten aan... en ook uh, achter een heleboel andere landen. Als we kijken naar bijvoorbeeld... Uh, natuurlijk een heel belangrijk ding in, in, in het terugbrengen van CO2-uitstoot... is uh, het opwekken van duurzame energie, van schone, schone stroom. En wat dat betreft, ja, als je kijkt naar de lijstjes... Nederland is echt een van de slechtste jongetjes uh, van de klas in Europa. Ik geloof dat samen met Roemenië en Luxemburg... Uh, bungelen wij al jaren onderaan. Dus ja. dat, dat kan een stuk beter. Want op zich is natuurlijk een aantal maanden geleden vol trots dat energieakkoord gepresenteerd en afgesloten. En daar staan ook afspraken in over het terugdringen van CO2-uitstoot. Daar waren jullie als Greenpeace toch ook bij betrokken? Ja, daar hebben we hard aan meegewerkt. Uh, heel hard mee onderhandeld en we zijn ook heel erg uh, intensief betrokken de komende jaren bij de, de uitvoer van dat akkoord. En nou, dat is heel goed om te zien dat uh, uh, nou, we gaan nu vol in uh, op, op, op het opwekken van, uh, van duurzame energie en daar gaan we nu alle zeilen bij zetten. Dus dat betreft is er veel verbeterd, maar ja. Je CO2-uitstoot moet je toch internationaal uh, ook aanpakken. Dat moet je, moet je in samenwerken. En wat dat betreft, je ziet uh, in Europa is nu een uh, discussie gaande van waar willen we naartoe de komende uh, 10, 15 jaar. En uh, moet er moeten doelen worden afgesproken voor wat willen we als Europa in 2030. Ja. En daar zie je dat landen om ons heen... Duitsland, België, Frankrijk, Denemarken zich ondertussen allemaal hebben uitgesproken voor een duurzame energiedoel. We moeten gewoon een doelstelling zetten, daar gaan we naartoe met z'n allen. En Nederland, ja, die doet er niet meer mee. Die, die maar is dat gewoon een kwestie moet... van prioriteit? Nee, dat is een, een, een kwestie van misschien een beetje de kat uit de boom kijken... of we, uh, toch de oren te veel laten hangen uh, naar de industrie die nog steeds veel CO2 uitstoot. Maar goed, daar hebben andere landen toch ook mee te maken? Dat heeft hebben andere landen ook mee te maken, maar misschien uh, kijken die wat meer verder naar de enorme voordelen die je hebt uh, als je meer duurzame energie gaat ontwikkelen. En niet alleen is het natuurlijk schoner, maar het creëert ook heel veel werkgelegenheid. Uh, um, je hebt voor, voor de onderhoud van een windmolenpark uh, je meer mensen nodig in, in vaste dienst dan voor het aanstoken van een kolencentrale. Ja. Zeg maar. ja. Dus het is ook een kwestie van visie op de lange termijn. Ja, er wordt natuurlijk ook wel veel geredeneerd van ja, crisis, de economie gaat nu even voor, bouwsector om maar als voorbeeld te nemen. Ja. ja, juist in de bouwsector, dat is een heel goed voorbeeld. Daar, daar uh, heb je heel hard dingen nodig. Nou, waar kun je bijvoorbeeld heel veel besparen? Het is in de woningbouw. Heel veel woningen zijn heel slecht geïsoleerd. En als je nou vol inzet <tie> op het isoleren van de bestaande woningvoorraad... dan kan de hele bouwsector daar volle mee, mee profiteren... heel veel banen creëren en je drinkt CO2-uitstoot uh, terug. Dus dat is twee vliegen in één klap, als het ware. Daar zou het juist ja. kunnen. Daar zou het juist kunnen. Ja. En daarvoor moet je bijvoorbeeld zeggen... Nou, we, we zetten als heel Europa zo'n doel in 2030 zoveel procent energie besparen dan heeft de bouw daar ook wat aan. Want dan lonen investeringen ook... omdat iedereen weet waar die aan toe is met beleid en zo. En ja, Nederland moet zich daar gewoon voor uitspreken. Ja, nou zijn er ook uh, mensen die reageren en die zeggen... ja, het is ook niet echt interessant voor een politicus... om het milieu op de kaart te zetten. Het is nou niet echt een sexy stemmetrekker. Nee, het is een lange termijn ding. En uh, ja, korte termijn uh, dingen zijn wat populairder... en trekken meer stemmen. En dit gaat toch wel veel om iets langere termijn investeringen. Ja, en veel politici die zitten er nu nog wel... maar misschien over tien jaar niet meer... Uh, en dan pas gaat het dingen echt opleveren. Maar ja, je ziet nu dat de afgelopen jaren. stond in de krant vanochtend. zijn heel veel extra raffinaderijen gebouwd. Ja, die moeten nu overal sluiten. Kolencentrales uh, draaien verlies. Daar kijken mensen naar. Ga je nu investeren? kun je over tien jaar. echt de vruchten plukken van die duurzame energie. van die sector. De Nederlandse industrie kan niet alleen in Nederland windmolenparken bouwen, maar over de hele wereld. En daar zijn we goed in. Onze offshore industrie is bij bijna elk windmolenpark wel betrokken. Uh, uh, de verf op windmolens komt van Axel Nobel. Daar kunnen we profiteren. Ja. En ook internationaal echt juist het beste jongetje van de klas worden. Goed, u kunt de ambities wel uh, invullen hoor ik al van uh, die hoogste klimaatbaas ook van de VN. Dank u wel. Peter ja, Paul Ecker. Campagne campagneleider Klimaat en Energie van Greenpeace. Een paar reacties er nog via Twitter. Marta die zegt uit uh, de ochtend laat je toch niet van alles wijs maken. Klimaat veranderde al voordat de mens bestond. En Harry Evers, Nederland moet meer aan klimaat doen... Denktank VN vindt dat er te weinig gedaan wordt. Trekt u maar vast de portemonnee. En dan is hier nog iemand die het is het oneens... die heeft gereageerd via de site, Erik van Nassau. Ik zeg niet dat we het goed genoeg doen... maar we behoren toch niet tot de meest vervuilende landen. Vraagteken. U kunt blijven reageren. 0800-1101. Gratis telefoonnummer via de site www.stand.nl. Twitteren. Eens of oneens kan ook. Maar doe dat dan wel met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1 half elf geweest het NOS Journaal, door door Roudmegen. In Israël is de Nederlandse ambassadeur ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ambassadeur Veldkamp heeft opheldering moeten geven over het besluit van PGGM... om zich terug te trekken uit vijf Israëlische banken... die in Joodse nederzetting op de westelijke Jordaan oever investeren. Veldkamp kreeg te horen dat het besluit van het Nederlandse pensioenfonds... onaanvaardbaar is en onder valse voorwenselen is genomen. En Israël verwacht ook dat Nederland ondubbelzinnig tegen zo'n stap zal optreden.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 En duizenden illegalen die medicijnen nodig hebben... komen in de problemen, omdat ze de eigen bijdrage... voor geneesmiddelen niet kunnen betalen. Sinds dit jaar moeten illegalen die geen zorgverzekering hebben... per medicijn 5 euro afrekenen. De illegalen hebben geen inkomen... en zijn volkomen afhankelijk van anderen, zeggen de hulporganisaties. En dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie nog, Sean Bakker. Met een korte file na een ongeluk op de A2... vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij de Kerk driel twee kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Heeft de Franse president Hollande, zoals het een Franse president betaamt, de kat in het donker geknepen? En we hebben de ontknoping van de nationale nieuwsquiz vandaag: kandidaat Jan van Berken uit Westerland. Hij zit klaar om weekwinnaar te worden, maar dan moet hij wel eerst een hoge score neerzetten. 1977 met Jet Airliner. De Franse president Hollande is woedend op het rommelblad Closer. Hij dreigt zelfs met een rechtszaak. Volgens dat blad heeft de president een affaire met actrice Julie Gayet. In Closer vandaag maar liefst zeven pagina's met informatie en foto's over die vermeende affaire. NOS-correspondent Ron Linker heeft ze allemaal gelezen. Ron, goed, goedemorgen. Um, ja, is het wat trouwens, die Gayet? Het uh, hangt ervan af. Het uh, is in ieder geval een commissaire, uh, een cabaretier die vrij bekend is en die tijdens de verkiezingscampagne openlijk haar steun heeft betuigd uh, uh, aan, uh, aan François Hollande. Dus uh, ja, het is, is een vrouw die, die hem uh, aantrekkelijk vindt, in ieder geval als het gaat om zijn politieke uh, aspecten. Volgens mij bedoelde Jurgen of zij wat is. Of ze te Nee, mooie nee, nee. Is. Ik bedoelde dat het ja, laatste natuurlijk. Nee. Uh, uh, uh, Ron... Ik weet wat hij bedoelt en ik gaf daar een heel diplomatiek <laughs> antwoord op. Heel goed, Ron. Waarom maakt Hollande zich hier zo druk over? Een paar dingetjes. Ten eerste uh, vindt hij het een inbreuk op zijn privéleven. Er zijn nogal wat foto's in van hem. Uh, en, uh, bijvoorbeeld dat hij op een scooter zit met zijn helm en de closer onthult. Dat hij dat regelmatig doet, uh, onherkenbaar door de stad. En dan zou hij op weg zijn naar zijn vriendin, Julie Gayet, maar niemand kan het bewijzen. Dus dat vindt hij een inbreuk op zijn privacy, die foto's. Ten tweede, uh, hij heeft het alles vaker aan de stok gehad met dit blad, toen ze strandfoto's van hem... En zijn uh, echte vriendin, laten we haar zo maar noemen, van die Trierweiler uh, lieten zien op het strand in Badpak. En hij in Zwembroek, daar heeft hij toen ook een uh, bezwaar tegen ingediend. Dus hij heeft van allerlei redenen om het uh, aan te vechten. Nou, de, de, bekend is natuurlijk die foto hè, met die Trierweiler die hij dan probeert te kussen. En dat is allemaal een beetje afstandelijk. Dus uh, laten we zeggen, dit is een roddelblad. Maar vaak gaan dit soort verhalen ook wel bij de serieuze media rond. Denk je dat het klopt? Ja, dan zeggen ze, waar rook is, is vuur. Hè? Maar goed, aan de andere kant, euh, als je afgaat op het beeld... wat hier in Frankrijk bestaat van deze man, François Hollande... de kandidaat die normaal zou zijn, een normaal presidentschap zou hebben... daaruit zou je moeten afleiden, nou, uh, no way dat hij dit uh, zou hebben gedurfd, Maar close, hè? Zegt uh, dat ze wel degelijk het bewijs hebben. Ze hebben bijvoorbeeld uh, uh, gezien dat er een bodyguard was die croissants uh, naar binnen zou hebben gebracht bij uh, dit stel. Uh, ze hebben gezien uh, dat ze samen een gebouw uitliepen, weliswaar achter elkaar, maar wel uit hetzelfde gebouw. Dus daarop baseert Klosig in ieder geval de toch wel opvallende conclusie uh, dat Hollande een vriendinnetje zou hebben. Ja, er staat ook nog iets over de veiligheid van de president. Hoe zit dat? Ja, dat is misschien wel iets waar uh, uh, serieuze mede te zalen. Ik spreek het serieus dan uh, zich boos over gaan maken. Want uh, naar het schijnt heeft Hollande dus bij die afspraakjes... ...telkens maar één lijfwacht, maar één bodyguard bij zich gehad. Dat uh, is gevaarlijk, zeker voor het staatshoofd van Frankrijk. Want dat is de president wel. En daarover uh, gaat de discussie ook. Dus dat hij niet alleen vreemd is gegaan, dat is één ding. Het tweede is uh, dat uh, Hollande dus kennelijk... Ook al risico's nam daarbij. Ja. Nou ja, serieus medium, medium als wij zijn... ...hebben we hier natuurlijk ook even aandacht aan besteed. Uh, dus hartelijk dank daarvoor. Blijf het volgen, Ron. Ik zal het doen, Jurgen. nos correspondent voor Ron vanuit La Douze-France. Marcel Dekker is deze ochtend in Leeuwarden bij de jaarlijkse Hengstenkeuring. Dat allemaal onder toeziend oogt van thriller-auteur Dan Brown. Uh, Marcel, nu heb ik begrepen dat paarden hele sensitieve dieren zijn. Voelen die dan ook al die opwinding die er is vandaag omdat dus Dan Brown er ook bij is? Uh, dat weet ik niet. Ik, ik moest wel de paarden hokken uit omdat uh, die opwinding die paarden te veel werd. <lacht> <lacht> uh. Ja, dingen maar, hoor. Ze werden wel een beetje onrustig uh, van mij. Maar goed, uh, Dan Brown, inderdaad, die komt hier uh, naar Leeuwarden toe. Houdt van het Friese paard. Was zelfs een rol voor dat paard weggelegd in het boek Inferno. Gisteren hebben we te horen gekregen dat dat het beste verkochte boek in Nederland is. Van 2013 is Helen Gaad, directeur van het Fries paardenstamboek. Ja, u vond het natuurlijk allemaal prachtig dat Dan Brown en u met elkaar mailcontact hadden. Hij zou hier naartoe komen. Hij komt ook hier naartoe op deze 135ste paardenkeuring... Voor wie het gemist heeft, meneer Hellinga. Hij is gek op dat paard. En waarom eigenlijk? Ja, hij geeft aan dat het, uh, het paard zijn leven heeft, uh, heeft veranderd. En uh, zijn leven heeft uh, verrijkt, zoals hij dat zegt. En uh, ja, hij uh, is net zoals de uh, meeste andere uh, mensen uh, verliefd geraakt op het Friese paard. Ook vanwege dat, uh, het geweldige karakter van, uh, van het Friese paard. Hij noemde dat zelf... Van, uh, ja, when you look a freezing horse in the eyes, you see the wisdom of ages. Ja, ja. mooier kan ik het niet vertellen. Er is wel wat meer gemeenschap hè, tussen jullie tweeën. U bent van oorsprong geneticus, nou, hij doet daar ook van alles mee. Ja, ik heb hem uh, gekscherend in een mailtje terugsturen dat we een, ja, eigenlijk een gezamenlijke activiteit hebben. En dat is uh, codekraker. Wat mij betreft is dat de DNA-streng. En uh, ja, voor hem is het uh, toch wat allemaal middeleeuwse codes die hij uh, in zijn boeken ontrafelt. Ja. Nou goed, vanmiddag komt hij hier naartoe. Een privébezoek, um, dat betekent dat niemand hem te zien krijgt. Nou dat is niet helemaal waar. We hebben uh, vanmiddag de officiële presentatie van de Friese vertaling van Inferno. Dus dat is ook de enige, uh, het enige verplichte nummer om het zo maar te zeggen. En ja. voor de rest is hier zoveel mogelijk om, uh, om van een Friese paard te genieten. En zit hij gewoon op de tribune. Privéprogrammetje samengesteld. Forum. Er is een uh, programma samengesteld, ook samen met, uh, met de uitgeverij van zijn boeken in Nederland. Dus zij is in het Rijksmuseum geweest, uh, ja. onder andere. En er zijn nog wel een aantal uh, dingen in Nederland die hij graag zou willen zien. Engels een beetje opgepoetst? Mijn Engels? Ja? Nou ja, wij, uh, wij <laughs> doen natuurlijk veel uh, zaken internationaal. Dus uh, ik spreek... Dat zit wel goed. Dat, dat moet geen probleem ja, zijn. Hoe heet een Friese uh, stamboekpaard eigenlijk in het Engels? Het is uh, Friesian Horse ja oh nou dat is heel makkelijk registered... registered vision horse oh, oké okay. ja, dat registered ja. dat ja. moeten we nog even oefenen uh, nou, nou goed dat registered vision horse wordt hier gekeurd uh, even heel kort waar bestaat zo'n keuring uit eigenlijk ja, het, is, het heeft verschillende stadia. We zijn vandaag bezig met de, met de derde ronde van de, van de jonge hengsten. Een soort idolsverkiezing. En dan gaat het erom van welke hengsten straks worden goedgekeurd voor het standboek... die voor de Fokkerij kunnen worden ingezet. Ja. Goed, nou, Den Brown komt hier vanmiddag naartoe. U uh, trekt nog even een nieuwe stropdas aan. En inderdaad, straks uh, over een, uh, een, een klein uur uh, wordt uh, dan misschien ook dat boek gepresenteerd in het Fries Inferno... En uh, daar gaat uh, uh, meneer Hellinga ook uit uh, voordragen. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat in het Fries. Maar dat beheerst u wel, hè? Gaat goed komen. Okay. Over een uur uh, meer van uh, Marcel Dekker. En uh, de man die uh, hier ook met aandacht naar zit te luisteren... die zit hier tegenover ons, dat is Jan van Berkem, 63 jaar. Woont uh, nu in Westerland. Dat is uh, de kop van Noord-Holland. Maar u bent ooit die afsluitdijk overgestoken, hè? Ja, ik ben ooit de afsluitdijk overgestoken. Friesen hart en nieren. Fries en Hartenieren, dat is uh, absoluut waar. Maar ja, uh, waar je, uh, je woonplaats is waar je werkt. En ik heb uh, jarenlang bij de gemeente Wieringen gewerkt. Uh, ik woon op het voormalige eiland Wieringen. En nu werk ik in, uh, in Nieuwkoop dus ook een gemeente. Uh, dus met maar, ja. een beetje, beetje goed zicht, kunt, u, u woont vlakbij de Waddenzee, kunt ja. u het haitenland zien liggen? ja. Ja, ja, ja, ja, en ik, heb, ik woon op de voormalige zijdijk en ik heb een vrij uitzicht over de wiering, meer van ongeveer 5 kilometer. Dus uh, wat ze in Frieslandse romzicht. Ja, zeker. Uh, nou, uh, eigenlijk is dat wel een mooie metafoor dan ook voor die quiz. Uh, want in feite ligt het zicht nog helemaal open. Ja. Maar daar staat wel aan den einde uh, 54 punten op het uh, scorebord. Uh, neergezet door de man uit Arnhem, René Hildesheim. Dat is de hoogste score. Tot nu toe. En u bent de laatste die daar wat aan kan veranderen. Dus u moet in ieder geval hoger scoren dan 54 punten om weekwinnaar te worden. We gaan kijken of dat gaat lukken. Eerst de nieuwsfactor bepalen. De Nationale Nieuwsquiz. De show waarvan het doek viel voordat het theater openging. En dat betekent dat Jeudoné vanavond niet mag optreden in het theater achter mij. Een van de redenen die genoemd werd voor het verbod... is het opruiende karakter van Gerdoné. Die is de bedenker van wat Joodse organisaties... een omgekeerde Hitlergroep noemen, de Knel. Laat Gerdoné zijn gang gaan, scanderen de fans. is het is Boedende theaterbezoekers gisteravond in Frankrijk. Want het optreden van de omstreden cabaretier Djeudonné... ging toch niet door. Eerst bepaalde een rechter dat het wel mocht... maar in hoger beroep werd zijn optreden toch verboden. In welke stad, is de vraag, zou de komiek gisteren optreden? Nantes. Nantes is inderdaad het goede antwoord. Vraag 2. Wat is de naam van de omstreden voorstelling van deze Djeudonné? Dat weet ik niet. Dat is Le Mur oftewel de muur. Gisteren zou die tour officieel beginnen. Bijna alle 6300 kaartjes voor de show van gisteren waren verkocht. Voor vraag 3 gaan we luisteren naar een fragment. Wie geen Turks paspoort heeft, koopt nu bij aankomst in Turkije een visum. Maar dat moet straks dus voor de reis al digitaal worden aangeschaft. Ik verwacht dat klanten gaan stranden, vakantie gaan stranden... omdat ze het online formulier niet hebben uitgeprint en dus niet bij zich hebben. De Turkse overheid hoopt zo kosten te besparen... en de lange wachtrijen op Turkse luchthavens terug te dringen. Reisorganisaties maken zich zorgen over de invoering van dit elektronisch visum. Vanaf welke datum moet iedereen die naar Turkije gaat... voor vertrek dat visum aanvragen via internet? Uh, 1 januari 2015. Nee, het is wel echt wel veel eerder. 10 april om precies te zijn. 10 april al. Ja, het visum kost 15 euro en alleen af te rekenen met je creditcard. Vraag 4. In veel andere populaire vakantielanden koop je zo'n visum bij aankomst in het land zelf. Alleen voor welk ander land moet je nu voor je reis digitaal al een formulier invullen? Dat is het zogenoemde ESTA-formulier. Dat is de Verenigde Staten. Dat is correct. Reisorganisaties verwachten veel romslomp en vakanties die niet door kunnen gaan... omdat mensen vergeten zijn om dat visum te regelen. Opnieuw gaan we naar een fragment luisteren en dit keer draait het om stemherkenning. Het is natuurlijk hoopvol dat we nu al een aantal maanden achter elkaar zien... dat er een eind gekomen is aan die voortdurende daling in het aantal verkopen... en dat de woningmarkt weer aan het aantrekken is. Minister Blok. Stef Blok, de minister van Wonen en de Rijksdienst. Klopt inderdaad. Vraag 6. De woningmarkt lijkt dus te herstellen. Het afgelopen kwartaal zijn er ruim 36.000 huizen verkocht. Dat is het hoogste aantal sinds welk jaar? Uh, 2000. 8, 2008, het begin van de crisis was dat. Ja, het is alweer wat langer, langer geleden. Hebben we nog één vraag te gaan? In dit geval, we gaan op zoek naar een persoon of onderwerp. In dit geval gaan we op zoek naar een onderwerp uit het nieuws. Dus dat is dan één term. U krijgt daar verschillende aanwijzingen voor. En als u denkt te weten, dan mag u dat een goede antwoord geven. Een onderwerp dus, waar we naar zoeken. 4. Ja. Niet iedereen is voor mij geschikt. De krijgsmacht. U zegt de krijgsmacht. Ja. Dat rekenen wij niet goed, helaas. Nee, nee. Ja, dat, dat krijg ik expliciet door. Het is namelijk, ik zal nog wel even doorgaan. Dat heeft te maken met de 200-jarige jubileum. Ja. Maar dat is wel echt de landmacht. Ja. Ja. De koninklijke ja. landmacht ja. is ja. het. De krijgsmacht, dat is het leger. En daar ja. vallen te veel onderdelen onder. Ja. Kijk, wij zijn altijd voor de kandidaat. En ik dacht ook even, ja, dat is toch hetzelfde. Maar de krijgsmacht is natuurlijk veel omvattender. Dus ja. daar hoort ook de, de ja, luchtmacht bij. Landmacht. Ja. Ja, ik had het nog opgeschreven. Ja. Zonde, hè? Ik vind het ook heel vervelend. Ja. Maar ja, we moeten dat toch rekenen. Uh, ja, nee, rekenen. jullie hebben gelijk. Kijk, en dan wordt het lastig, want het nu eindigen we factoren de drie. Ja, dus ja, daarmee we gaan zo. we zometeen vermenigvuldigen. Um, om dus bij die 54 te komen, nou, moet er wordt... heel veel goed zijn. Ja. Toch gaan we wel spelen, de ronde 2, ja. zometeen. zeggen ze waar ik vandaan kom. Er zit hier iemand zo Farrell. enorm te balen. Oh, onze quizkandidaat van vandaag, Jan van Berkum. Hij zit nog steeds... Oh, landmacht, landmacht, had ik moeten zeggen. Ja, helaas. Maar de eer valt te redden natuurlijk. 18 vragen moeten er goed zijn. We zaten, ja, theoretisch gezien moet het kunnen natuurlijk. Dan hebben we gelijk. spel. Als wij spel, snel he? lezen ja, en, uh, en u alle antwoorden goed geeft... dan komen we een heel eind en dan staat u, staat u gelijk. En een Vries geeft nooit op. Dat is waar. Dat nou. is waar. Zullen we dan maar gewoon gaan beginnen? Ervoor. 90 seconden lang. Zoveel mogelijk vragen dus goed beantwoorden. Als u het niet weet zegt u passen. Dan gaan ah, we ja. gelijk door. Zet hem op. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de verzekeraar die publieke excuses eist van Vitesse... omspelen? dan Dan Mori? is. Goed. Welke winkelketen werd gisteren op de vingers getikt... voor het stiekem filmen van haar personeel? Mediamarkt. Is goed. Hoe heet de oud-president die gisteren voor het eerst... in maanden weer in het openbaar is verschenen? Castro. Goed. Welk maandblad wordt overgenomen door uitgeverij Veen Media? Of zij Is goed. Hoe heet de Nederlandse econoom die niet wil schikken... in de zaak die in New York tegen haar is aangespannen? Mees. Goed. In welk land is een man gearresteerd... die een dode Siberische tijger in zijn auto probeerde te leggen? Uh, Rusland. China is dat. Welk beroemd kinderprogramma wordt korter vanwege de bezuinigingen? Zeesomstraat. Dat is goed. Op welke snelweg heeft de politie gisteren zo'n 140 kilometer lang een auto achtervolgd? A2. A12. A2. Het laatste boek van welke schrijver blijkt het best verkochte boek in Nederland van 2013? Dan Brown. Goed. Wat voor natuurverschijnsel is misschien vannacht in Nederland te zien? Bas. Noorderlicht. De lokale burgemeester van welke plaats legt tijdelijk zijn taken neer omdat hij in verband is gebracht met wie teelt? Werkbestuur, Dat is goed. Welke themaweek wordt vanaf dit jaar niet alleen in Nederland, maar ook in Vlaanderen gehouden? De Boekenweek. Ja, de zat. premier van welk Noord-Afrikaans land heeft zich gisteren teruggetrokken? Uh, Centraal Afrikaanse Republiek. Dat is fout. Tunesië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt toeristen... om uit te kijken in welke Aziatische hoofdstad. Bangkok. Is goed. De technisch directeur van welke voetbalclub... legde gisteren per direct zijn taken neer? Nak. Goed. In welk land komt de gematigde oppositie van Syrië... vandaag bij elkaar voor overleg? Uh, Ankara. Dat is in Spanje. Spanje. Zo. land moesten we. Maar wat er ook gebeurt, we laten even die uitslag nog een beetje in het midden. Maar uh, ik vind dat u in deel 2 in ieder geval laten Zo... zien dat u het nieuws echt wel gevolgd hebt. Ja. Want daar waren er maar twee uh, mis. En de vraag is nu, hebben we er 18 gehaald? Want uh, oh. die waren minimaal nodig voor een gelijk spel. Lastig nou, he? Die is, hebben we niet gehaald. Nee. Dat is niet gelukt, nee. 11 nee. nee. zijn er goed. Ja, nou is toch een aardige score. Als, we dat, ja, als die factor inderdaad niet zo laag was geweest... dan was hij op een hele hoge score ja. uitgekomen. Nu uh, wordt het natuurlijk een totaal van 33 punten. En dat is minder dan uh, René Hildersheim ja. van de week had met 54 punten. Maar inderdaad revanche genomen in die laatste ronde. Ja. Toch? Oké. Okay. U krijgt de standaardprijs en we gaan René Hildersheim uh, feliciteren. Is hij aan de lijn eigenlijk? Ik denk het wel. René, oh, goedemorgen. Goedemorgen. De directeur van de Circus School, uh, ja. dat, uh, dan weten mensen het nog wel, uit Arnhem. Ja. Uh, gefeliciteerd, 300 euro komt jouw kant op. Dankjewel, dat is geweldig. Ik vond hem wel heel goed deze kandidaat. Hij, wel, was, die hij was fantastisch. Hij heeft het met die krijgsmacht een beetje verkloot. Maar ja. uh, voor de rest ging het heel goed. Ja, ja. Ja. <laughs> Gaat dat geld ook trouwens naar die goede doelen die jij begeleidt daar in Israël, of niet? Ja, dat klopt. We gaan op 13 maart vliegen we in Israël. En we nemen dit weer euro mee. Dus dat, uh, dat is helemaal welkom. Nou, doen dus ze de groeten van ons. En nog een keer gefeliciteerd. Hij is de weekwinnaar dus deze week van de Nationale Nieuwsquiz. Joepie, dankjewel. Joepie, zegt hij nog. Stand.nl. De stelling vandaag. Het Nederlandse milieubeleid is te lax. Daar praten wij al de hele ochtend over. Tientallen mensen hebben inmiddels hun stemmen uitgebracht. 57 is het tot nu toe eens met die stelling. 43 is het ermee oneens. Het heeft allemaal te maken met een waarschuwing... die we hebben gekregen van de voorzitter van het VN-klimaatpanel, het IPCC. En die klimaatwetenschapper zegt... Hè, we liggen al laag moeten oppassen met ons land... dat we niet helemaal verdwijnen onder water. Jullie moeten meer vaart maken. Wat vindt u? 0801101 Stand.nl, goedemorgen. Hallo met wie? Goedemorgen, met Blumveebel. Zeg het maar mevrouw. Ja, ik ben eens met de stelling, zeer zeker. En, en, en vreemd vinden wij dat overal hebben we diploma voor nodig behalve beha beha voor overheid. Of semi-overheid. Mm -hmm. Alle strijken hier bij ons in de buurt in Lombardije zijn gekapt. Maar dan allemaal. En veel bomen. En met resultaat dat op een hoor in een slaapkamer roet... Ja. Nooit, nooit geweest zoiets. En door dus de kap die de rood, van die bomen is uitlaat, dat wel zo? Sorry. Door de kap van de bomen is dat wel zo? Door de strijken, de meeste strijken zijn. Want dat is een snelweg aan 15. Mm -hmm. En dat is een paar kilometers vandaan. En dat is vorig jaar gebeurd. Ja. En sindsdien moeten we dus ramen sluiten. Maar overdag zijn ze open en dan komt die route uit wat fijnstof. Na binnen en dat zit op de hoor. Kortom, u ondervindt het aan den lijve daar in Rotterdam-Lombardijen. Goedemorgen, stand.nl. Ik spreek met mevrouw Jansen uit uh, Amsterdam. Mevrouw Jansen. Het is uh, namelijk zo, uh, wat het milieu betreft: ik krijg, en ik natuurlijk niet alleen, iedereen, folders iedere week door de bus, allemaal papier. En daar moeten toch ook heel veel bomen voor gekapt worden, denk ik. Dus daar zouden ze eens mee moeten stoppen? Daar zouden ze eens mee moeten stoppen. Maar hebben jullie niet zo'n sticker op de deur dan? Want anders dan gooien ze, ze er niet meer in hoor. Nee, ja, ik, ik, ja inderdaad. Ik heb nog zo'n sticker in de deur, op de deur ook nog. Oh, nou, dan is het wel En als je dan van de goede doelen. Ik geef meestal dan één keer in het jaar of wat ook. aan de goede doelen. Maar één keer. Maar dan krijg ik nog wel een keer daarna weer vier folders... En uh, of, of het weer mee wil doen. En wat ik weggooi aan papier. Nou, dit is jullie wel een papierbak. Maar dan moet er moeten wel heel wat uh, bomen voor gekapt worden. Papier niet hier, alstublieft. Stam.nl, ja. goedemorgen. Goedemorgen, Famke hoi. Famke. Uh, nou, Milieudefensie heeft zo'n sticker van nee, nee of ja, nee. En dan blijft, uh, blijven al die bomen staan. Maar uh, ik ben het helemaal eens. Veel te laks omdat natuur en milieu hebben geen stem. En zolang we toch nog teveel geregeerd worden door exhibitionistische graaiers op korte termijn... Um, krijgt natuur en milieu nog steeds... En nou ik, vond, ik was het helemaal eens met die Greenpeace-man. Ja. Want um, het gaat om duurzaamheid, lange termijn. Maar men gaat er veel voor als het met ons maar goed gaat. Ja. En uh, kortom, geen lange termijn beslissingen. Dank je wel. Ik heb hier nog een reactie van Niels Bosman, die hadden we volgens mij nog niet gehad. Het ontkennen van de menselijke invloed op het klimaat... is hetzelfde als het ontkennen van de evolutietheorie. De klimaatskeptici willen helaas gewoon niet de feiten onder ogen komen. Bekijk maar eens het programma van de Klimaatjagers. Dan weet je genoeg. Het Nederlandse milieubeleid is te lax. Dat is de stelling vanochtend in stand.nl. Straks om half twaalf gaan we dat dus afronden. Doe we ook weer met een blokje bellen. Dus neem de moeite om nog even die telefoon te pakken. 0800-1101. U kunt reageren via de site www.stand.nl. U mag twitteren, eens of honderd eens. Vinden we ook prima. Doe het wel met het hekje standpunt. Zet hem alles keurig onder elkaar. En dan kunnen we straks ook een soort tussenstand formuleren. Zo tegen half twaalf zal dat zijn. In deel 3 van de ochtend op deze vrijdag.